Divine. Samen met Shirley Bassey Basie, de Rhythm Divine. Featuring Shirley Basie, zo heet gewoon deze, deze, deze CD. En Yellow is de titel van het liedje. De laatste volledige plaat voor uh, dit uur muziek hier via uw eigen favoriete omroep. Web before you walk into it. Oftewel, kijk eerst maar eens op internet. Dat zeggen de gods.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 Volgens al loopt de uitvoering van het generaal pardon voorspoedig. De staatssecretaris is alleen niet te spreken over de medewerking van de gemeenten. Voor 3000 toegelaten asielzoekers wordt nog huisvesting gezocht. al verwacht dat eind dit jaar iedereen onderdak heeft. De pardonregeling werd ingesteld om een eind te maken aan duizenden langslepende asielprocedures.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 En dan het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Plaatselijk kan er een bui vallen. Morgen kans op een paar regen- of onweersbuien. Maar verder schijnt de zon geregeld. En het wordt zo'n 24 graden. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. FM. Dit is de zomer van ZFM.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 Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een, een nieuwe aflevering van Golden CFM. Live vanuit de studio. Ah ja, ja. ja. Dat gaat zo spijtig. Ja, ja, goedenavond, de luisteraars. Ja, ja, Daan, hartelijk welkom weer. Jij ook natuurlijk. Hè? Ja, ja, Fijn ja, ja. dat je er bent. Dankjewel. We krijgen straks misschien nog even visite van uh, de zilveren Robbie, uh, Robbie Arms. Dat moeten we wel even afvragen. Jawel, jawel, jawel, jawel. Um, we hebben vanavond een, een, een thema en dat is een Nederlandse artiesten. Dat hebben we wel eens eerder gedaan. En ik, ik heb een kleine link met uh, wat er gisteren gebeurde. Gisteren is namelijk Simon Oog overleden, de uh, grote Nederlandse dichter. Um, die heeft samen ooit met Boudwijn de Groot, waar we zojuist een nummer van draaiden, mm -hmm. een single gemaakt. Een Engelstalige single. En ik heb gezocht wat ik wilde, maar ik heb hem helaas niet. Het heette de Captain Dekker. Het, het is niks geworden, maar het is wel gemaakt. Het is uitgebracht. En dat is mijn link met Boudewijn de Groot, waarvan wij zojuist Apocalypse draaiden. Een nummer dat hij samen met uh, Lennart Nij gemaakt heeft in 1965. We gaan door met De Bevoens. De Bevoens, een, uh, ja, een close harmony groep eigenlijk uit, uit Twente, zeg maar. We hebben voornamelijk uh, zo uh, rond de jaren uh, 70... 68 tot 72 uh, Aan de weg getimmerd uit 20 Zei ik al En wij uh, drijven uit 1973 een hit En die heet Arizona A smile on my face A in my eyes I'm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 de tut in een soepelportje met een boete van een fix bedrag. En de tut zei: meneer, kijk bord dat bord op staat en luister nu wat ik zeg. Dat is niet de maximumsnelheid. Dat is het nummer van de weg. Mijn naam is Baksteen, bakker de baksteen. De schrik van de snelle weg Ze zeggen dat ik gek ben. Dat wordt een ongeluk. Met die oude rotte kleren terug in Bak in de baksteen, de spiek van de snelle weg zeggen dat ik gek ben. Dat wordt een ongeluk met die oude rotte kleren druk. Ik kan me nou niet voorstellen dat dit een hit is geweest. Nee, dat is het ook niet. En ik wil het hebben over Cornelis Veesrijk, Want die was dat natuurlijk. Deze man heeft gewoon in Nederland veel te weinig gekregen. Wat hij eigenlijk wel verdiende. Hij heeft een groot deel van zijn leven weliswaar in Zweden gewoond. Eh, al van een klein, kind, zelf. Terug naar Nederland gekomen. Toch weer naar Zweden gegaan. En dat laatste was dan omdat hij hier problemen kreeg met eh, de beroemde blauwe enveloppen. Maar deze man die heeft veel te weinig aandacht gekregen in Nederland. Hij heeft eigenlijk maar twee hits gehad. En dat noem ik De Nozem en de Non. Die ken je waarschijnlijk ja, wel. Die ken ik wel. En, en misschien wordt het morgen beter. Maatschappijkritische liedjes, vaak met humor, maar ook uh, met sarcasme. Maar zijn bekendheid in Scandinavië, en dan met name natuurlijk in Zweden, is vele malen groter. Hij heeft daar zelfs 35 albums uitgebracht. Zo, ja. Dat is, veel, ja. Dat is best wel veel. De, maar ja, goed, uh, hij is helaas niet meer onder ons. Hij is in 1987 80, bij mij weten overleden. Op 50 jaar geleefd, dus dat was echt uh, niet al te lang geleefd. Mm -hmm. Nog een man die eigenlijk ook een beetje een losbandig leven heeft gehad. Hij treedt nog steeds op met zijn groep. En dan heb ik het over QB and the Blizzard. En een van de bekendste albums die ooit is uitgebracht in Nederland heet Groeten uit Grollo. En dat is van QB and the Blizzard. En uit die album nemen wij Somebody Will Know Someday.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 Nobody will know someday Nobody will know That I will never agree Hidden between Hey, <laughs> brisneva-tida-sine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 De opera, de Dizzy Mans Band. Oftewel Nederlands eerste en enige pretpopgroep uit Zaandam. En dat was dan rondom de zanger Jacques Kloes. Het rare is, ze hebben 17 singles uitgebracht. Dit was trouwens hun grootste hit. Heeft in de top 40 in 1975 de tweede plaats gehaald. Heeft er acht weken in gestaan. En ze hebben maar één album gemaakt... En dat was nog samen met Patricia van de Pijn. Typisch, hè? Ja, dat is typisch. In 13 jaar tijd zijn ze in 1970 opgericht en in 1973 viel De Band uiteen. En dan maar één album. Heel raar. Huh. Een man die uh, veel meer werk gedaan heeft, is uh, Heinz Herman Polser. Pseudoniem uh, voor uh, Dr. Anders P. En uh, ja. Ik ben gek daarvan. Ik heb er wel eens meer uh, nummers van hem gedraaid. Die man heeft zoveel humor en zo'n groot taalgebruik. En dat, uh, ja, we gaan hem een keertje voor u doen. Het blijft een leuk nummer. De Dode Rit.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 Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, ons is geen mooie stad, maar net iets te ver weg. Trojka hier, trojka daar. Ja, je ziet er veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar. Overal zit paardenhaar. Trojka hier, trojka daar. Steeds het uit uit leverbaar. Trojka hier, trojka daar. Zachtjes stort de samovar. Trojka hier, trojka daar. Met islamisch handgebaar. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met naald schaar. Trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartar. En liefdadigheid, het bazaar. Hulde aan het gouden paard. Boeien, zep, staat je daar. Moeder is de koffie klaar. Kijk, er loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Pas gitaar en klapsykaar. Blink de meduunar. Leef onze goede tijd Exception. Ja, dat lijkt wel een beetje jazzier. Ja, dat, is, dat heb je of mag, goed opgemerkt. Of mag ik dat niet daar. Zeggen? Ja, nee, heel goed opgemerkt. Het is een groep die is ontstaan in 67 in Haarlem. Ja. En die werd eigenlijk bekend toen Rick van der Linden zich er, erbij kwam met zijn orgel. En um, op klassieke werken getinte, of geënte muziek te bracht. Het, het wordt ook wel vroeg progressieve rockmuziek genoemd met jazz improvisaties. Oké. Okay. Ja, dat heb je helemaal gelijk. Dit uh, nummer uh, was natuurlijk uh, Rhapsody in Blue van Gershwin. En dat is in 1969 opgenomen. En onlangs, is onlangs alweer een jaar of drie geleden is uh, Rick van der Linden overleden vlak nadat hij in Haarlem nog een concert heeft gegeven. Hij, hij woonde in Canada al jaren bij zijn kinderen. Hij heeft toen in Haarlem in de uh, uh, in Haarlem heeft hij het concert. Gegeven. Ik kan niet meer op de naam komen van het. Uh, hey, uh, ja, laat me zitten. Grote Bavenkerk. Ja, daar, ja, daarnaast. daarnaast. Een geweldig concert. Ik heb het zelf mogen zien, mogen meemaken. Het was de laatste keer dat hij in Nederland heeft opgetreden. Uh, ja, in mijn ogen een genie wat betreft muziek en uh, helaas uh, ook alweer te vroeg overleden, op 59-jarige leeftijd slechts. Focus, ja, dat is natuurlijk de band uh, met, met eigenlijk Thijs Verleer en Jan Akkerman als drijvende motoren van, uh, van die groep. Uh, en die in de jaren 70 vooral instrumentale muziek maakten. Natuurlijk Thijs Verleer met zijn fluit en Jan Akkerman met zijn onnavolgbare gitaarmuziek. Uh, ze zijn later hun eigen weg gegaan, allemaal, en ze hebben het allemaal uh, waargemaakt. Uit 1972, Sylvia, de hoogste positie helaas maar een negende plaats en acht weken, maar het is een vreselijk mooi nummer van Focus. Dat we op tijd elkaar kaders dicht houden. Nou, nou, we hebben bezoek gekregen hier, want de jongens gaan donderdagavond hier vanuit de studio met een live groep uitzenden. Een groep die de ACTA-award heeft gewonnen en dus op het hoofdpodium van de Bevrijdingspop heeft gestaan. Klopt dat? Jazeker. Dus allemaal luisteren donderdag om... 8 uur tot uh, 10. alternatief FM op deze zender. Oké, okay, prima. U luisterde het afgelopen nummer naar uh, de debuutsingle van de George Baker Selection, Little Greenback. En het was een van de eerste grote hits die ze, zeg ik, de eerste grote hit die ze hadden. Later zijn ze natuurlijk wereldberoemd geworden met hun uh, nummer Una Paloma Blanca. Alleen, dat is weer net niet mijn stijl muziek. Goed, daarvan akte. Golden Earrings, ja, Golden Earrings, toen de tijd nog. Want we draaien van hun een hit uit 1966. Later zijn ze Golden Earring gaan heten. En het is de oudste nog bestaande Nederlandse rockband en werd opgericht in 1961 in Den Haag. Luistert u naar wat was het ook alweer? That Day. Eerste Nederlandse psychedelische groep. Groep 1850. Of het ook wel eens groep 1850 genoemd. Uit het Haagse ook weer. Die tussen 1966 en 1976. Een driete Alpe's heeft gemaakt. Waar allerlei rare dingen mee. Uh, opstaan, moet ik zo moet ik zeggen. Meer gezang, snel snelwisselende ritmes, uh, trucjes, overstuurde versterkers. En dit was dan een klein hitje van zijn. Mother No Head uit 1967. Uh, en daar wordt een solosang door hun producer, uh, Hans van Hemert, ingezongen. En ten onrechte wordt vaak beweerd dat het Urken mannenkoor meezingt op de, op de achtergrond. Maar dat waren de groepsleden en van Hemert van wie de stemmen werden gedubbeld, zodat het op een mannenkoor leek. Oké. Okay. Hey, ja. Mijn is niet aanstaan. ook oh, nee, beter, hè. Het wordt wel lekker gedrukt hier nu, in de studio. Hey, we we Eindelijk hebben we... Uh, Zilveren Robbie, uh, mijn trouwe vervanger... Uh, in de hey, studio ontvangen. Nou, Dag, Rob. Hallo, heren. Leuk dat je er bent. Je hebt een heleboel mooie muziek ge uh, eigenlijk gemist. Een ik heb wel wat gehoord. Oh, je hebt uh, wel wat gehoord. Oké, oké, oké. Nou, nou daar ben ik erg blij om. Zo hoort hem natuurlijk ook, hè. Heb je wel eens gehoord van het... Uh, nee. als, als popgroep. Nederlandse popgroep. Heeft -E heel kort bestaan. -E -E ja, ja, H.E.T. Ja, Uit Amsterdam. Heeft bestaan uh, tussen 1965 en 1967. En hebben één geweldige hit gehad in Nederland. En uh, dat, die gaan we zo meteen voor u draaien. Maar ze hadden ook nummers uh, uh, met, uh, met teksten als... Uh, Nee, het nummer heette dan een spat niet met pap. En dan had je een tekst. Spat niet met pap op het behang. Dan gelijk ik uit op mijn gezicht. Oké, S'avonds had het eten, ga, graag een behangetje om op de soep te laten zakken. En een puntje met saus. Nou, dat slaat echt nergens op. Luistert u naar het. Het is, um, uh, nee, um, ik heb geen zin om op te staan. Zo heet het.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 Die daar zwemt voor jou is voorbestemd, Zon...